Tea. Cheerio, everyone! Like a nice cup of tea in the morning. What mm. Or to start the day you see. Yes, sir. And the half but eleven. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup <laughs> of tea with my... Frater, at least my drink come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 Ik wil je mijn liefde schenken Met jou steeds gelukkig zijn Bij alles wil ik aan je denken Regent, zee, zon en schijn En gebeurt het soms wel dat er nare gevaren ons Dan kijk ik in je toets Het wordt dan weer goed Als mijn blik de jouwe krijgt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 Liefste, zweer ik je trouw. Het komt door die kijkers van jou, hoor een bloem en Ik wil eerst vertellen dat Maniana morgen is. Dat is het Spaanse woord, daarvoor als ik me niet vergis. Nu denkt u dat ik Spaans kan, maar ik spreek het als een koe. Die idee om het te leren maakt me voor die tijd al moe. Maniana, Maniana, Maniana, manana, ik heb nog even tijd. Manana, manana, Maniana, Mañana, ik heb nog even tijd. Mijn moeder werkt de hele dag de ploeters als een paard. En telkens als een arme me dan slaap ik bij de haard. Mijn broer is zonder baantje en mijn zuster is te lui. Vandaar dat ik niet uitga, ik heb een veel te slechte bui. Manjana, manjana, manjana, ik heb nog even tijd. Manjana, manjana, manjana, manjana, ik heb nog even tijd. Een vriend van mij, die leende me een flink bedrag aan geld. Het is nu al 18 maanden lang dat hij met elk bel. Als hij spreekt over zenden, dan praat ik over het weer. En als hij zich van kwaad maakt, zing ik rustig iedere keer. Manjana, manjana, manjana, ik heb nog even tijd. Manjana, oh, manjana, manjana, manjana, ik heb nog even tijd. Ik ken een schattig meisje die haar dik op de trend. Ze heeft een lief, klein neusje, iets fluweligs in haar stem. Ik zou haar vol gaan trouwen als zij er iets tegen heeft. Maar als ik om haar hand vraag, of wordt zij me koel beleefd. Mañana, mañana, mañana, mañana, ik heb nog even tijd. Mañana. U luistert naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek.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 Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? En dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend.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 Als het die na Adam in het paradijs verscheen, de vrouw, die verveelde zich daar met hem zo alleen, de vrouw. Die Peter in de appel verveelde zich niet meer, die ook nu nog en net als de eerste keer. De vrouw, de vrouw, de vrouw, ach, hoe kom ik toch aan zo'n vrouw? Die verheugt zich als ze gevleid wordt, erde. de vrouw. Wie maakt soms je haar vol, maar je portemonnee leeg. De vrouw, wie is het die haar eigen man helemaal niet vertrouwt? Wie denkt zwijgen is zilver, toch klemten is goud? De vrouw, de vrouw, de vrouw, ach, gaat het toch maar zo vrouw. Wie is de huishoudster, wie koopt er zo graag? De vrouw. Die is voor de dienst een ik was een plaag, de vrouw, die maakt geheime potjes, rekent naar haar te lust, en wie heeft er soms dag en nacht geen rust, de vrouw, de vrouw, de vrouw, ah, had dat toch maar zo vrouw. Wie rijpt zich een mailtje als een lindwurm zo fijn? De vrouw. En wie koopt haar laarsjes natuurlijk te klein? De vrouw. Wie wordt er ook eens dertig en na tien jaar achter, dan is ze nog dertig, wordt die ouder meer. De vrouw, de vrouw, de vrouw. Ah, had ik toch maar zo'n vrouw. Die is op dat verlegen als een sirene, De vrouw! Wie zegt na de bruiloftdag eindelijk alleen? De vrouw! Die rust in Amor's armen op gelukkige kruid en komt er in de eerste tien dagen niet meer uit. De vrouw, de vrouw, de vrouw! Ach, had er toch maar zo'n vrouw! Wie ziet men soms alleen en verlaten op straat? Een vrouw! Wie vindt toch gezelschap, al is nog zo laat, een vrouw. Wie schenkt een man liefde en doet wat ze kan. Maakt er soms zelfs nog een, een iets van. De vrouw, de vrouw, de vrouw. Ah, had dat toch maar zo'n vrouw. Maar wie danken we ons leven hier op aard, de vrouw. En wie is de ziel van een huidelijke vrouw? Ja, zonder wie laat leven zo dood als een graf? Wie verzoel je, wie pak je niet, wie doen je graag af? De vrouw, de vrouw, de vrouw. Haha, ha, heerlijk is dat zo'n vrouw? Hele goede dag, welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Bob Scholten hoorde u met Korenbloemenblauw, 1939. Kees Manders, Mariana, Willy Derby bezong Hallo Bangdoen uit 1929. Julius Boesnach, De Vrouw. U gaat nu luisteren naar te Laat, Ik blijf vrijgezel uit 1929. Gros en van Vliet, Lentelied. Het laatste deel van Oud Geluid. En Jack Jackson, Paperhead Brigade. Vergeet de artiesten, elke zondag weer een lust voor het oor. Heerlijk weer, dus neem die radio en internetradio lekker mee naar buiten. Of via de smartphone, via www.vergetenartiesten.nl Veel luisterplezier. Diep, maar ik verpik het om te trullen. Al is het nog zo'n aardig kind, met wel een glimlach om den mond, die nooit een ander heeft bemind, gefortuneerd en heerlijk bloom. Blijf vrij de zel, blijf vrij de tot aan het uur van mijn dood.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 en dan spreek je over de eet van troost. Neem dan de benen en zeg beleefd. U excuseert me wel je vrouw. Blijf vrijgezel, ik blijf vrijgezel. Tot aan het uur van mijn dood. Blijf vrijgezel, ik blijf vrijgezel. Want je rook van en val in het vloer. Het huwelijk is een muizenbal, het stukje spek is de verleiding. Maar ben je eenmaal in gelokt, dan smeek je God weer om bevrijding. Ze noemen je een lieve snoes, ze delen in je lieve leef. ze spinnen als een en je vliegt erin voordat je het Blijf vrij ik blijf vrij gezel, tot naar het uur van mijn golf. Blijf vrij ik blijf vrij, gezell, ik blijf vrij, gezell, ik blijf vrij gezell, want je roopt van en bal in de sloot.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 Elke week een lust voor het oor. ...uit het laboratorium van Harry Koster, geluidsrestaurateur... ...en erfgenaam van het Nederlandse DECA-archief uit de jaren 30. U weet, eh, Nederland had een eigen DECA-afdeling gerund door de Van Zoelen Junior. Die opname maakte in de Fohi-studio in Hilversum... ...maar ook af en toe in het Casino Hamdorf in Laren. We bevinden ons weer in Harry's Hilversumse kelderstudio Annex Opslag. We zitten met weer heel ander materiaal op de, de draaitafel. We krijgen, het is augustus 1935 en we zijn in het Casino Hamdorf en de Boswell Sisters zijn aan de orde. Ja, die waren een tijdje in Nederland geweest. Die waren al in 1933 ook eens een keer hier geweest met veel succes en 1935 zijn ze teruggekomen, uh, hebben ze een paar optredens met de Remmers verzorgd in, vanuit vanuit Koerhous en ook in Hamdorf, waar de, de Remmers speelden. Um, op een gegeven moment kregen ze het aanbod, ze vonden het hier kennelijk wel leuk, om van baas Burke van Handel, om een weekje gratis te blijven daar. Er was toevallig net een opnamesessie met Coben Hawkins was aan, de, aan de orde. Daar zijn ze bij geweest en toen hebben ze vrijwillig gewoon aangeboden om ook iets te doen voor DECA. Het is in die tijd niet uitgekomen, het is ook nooit buiten Nederland verschenen. Um, waarschijnlijk omdat het gewoon op een ander label staat. Het staat op het Amerikaanse DECA label. Het is heel iets anders dan het Nederlandse. Er zijn nog geen contracten geweest en zo. Een, een scene daar in laren in, in, in Honduras. Coleman Hawkins, de Boswell sisters, dat is helemaal niet mis. Die kon daar dus op, op kosten van de zaak blijven logeren enzovoorts. Ja. Zij wel. En de, nou ja, de, daar, daar kennen we ook de, de, de befaamde verhalen van de Boswell sisters van. Hè? Dus, Ik weet wel dus nou, van, ja, van befaamde verhalen. Ja, nou, het waren vlees aardige mensen gewoon. Het een, ze, ze waren gewoon heel populair. Connie Boswell was een getrouwde manager, Harry Lady... Uh -huh. Uh, heeft nog een redelijk lange carrière gehad daarna. Martha Boswell was de wilde tante. Van, dat was de oudste. Uh -huh. Een pianist, goede pianiste, een goede begeleidster. En vet Boswell was de helvetia. Was de jongste zus. En daar moest Van zoelen van Dekka op letten. Dat er geen gekke dingen mee gebeurden. Dus dat was gewoon de opdracht. Oh juist. Nou we horen dus Connie Boswell met de Ramblers in I Can't Give You Anything But Love. Ja, dan moet ik er even iets bij zeggen. Dit is een teken die vroeger afgekeurd is. En niet omdat hij niet goed zou zijn, maar omdat er op het eind uh, iemand iets zegt daarna. En je hoort op een gegeven moment, als je goed luistert, hoor je heel zacht iemand zeggen van, die is goed. Dus die kon niet uitkomen. Dit is een première. Baby, that's the only thing I plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, someday you'll find your happiness. And I guess all the things your heart is pined for. Gee, I'd love to see you look and swell, baby. With diamond rays, Woolworth doesn't sell. Iedereen weet toch dat je in de naklank nog even je mond dicht moet houden? Ja, maar niet, niet, niet iedereen wist dat, want ik bedoel, de muzici weten het natuurlijk wel of zo, maar staan er staan natuurlijk nog een paar mensen omheen en, en die denken ook iets te kunnen zeggen. En ja. geen idee dat je dat je niet kon uitmonteren. Maar het is een goede, goede uitvoering, hè? Ja, ja, mooi. Wat is dit nou weer? Dan hebben we um, Tilly van Vliet met piano, staat hier. Dat is genoteerd. In een stuk van Joop de Leur en Esther Vries Junior. Dat is de hoorspelman. Ja. De... de hoorspelregisseur, die schreef dus kan ik ook liedjes teksten. En dat is opgenomen in de Fohi studio hier in Hilversum. December 1935. Reclameplaat voor de HK... Wat is de HK? De HK is de voorloper van de koop. Dat heette in de jaren 50 een coöperatie. Het product heette nog een tijdje HK. Ik weet niet meer wat voor het staat. Het, is een, het, is een, het was een grote... Nee, het was gelijk met, met V&D ongeveer. En, en, de Gruyter en, en Simon de Witse. Dat, dat waren de grote namen. HK. We moeten ons even opzoeken wat dat nou kan betekenen. Kijk maar eens op internet, vind je het waarschijnlijk wel. Zelfde reclame mensen in Nederland. In ieder geval, er wordt reclame gemaakt uh, met het HK-lied. Het is een, uh, ja, je moet even horen hoe dat gezongen wordt. Want het is op zich een belevenis. Het zijn twee kantjes die, die ik aan elkaar gemonteerd heb. Maar het is, het is, een, het is echt een gillen. Je, je kunt het niet als reclame zien bijna. Maar je moet het even als geheel consumeren. Want het is echt wel uh, genietbaar. Oké. Okay. Okay. De coöperatie klaar. Met de haka ga ik door het leven, dat doe ik nu al menig jaar. Ik heb steeds de haka-waren in mijn mand en bij de hand. En mijn man, die het kan weten, zegt dat is het gezond verstand. Kijken, het zal je lijken. Alles wat de Hakka doet. Wat de Hakka is van ons. Geeft de rest dus maar de bonds. Vrouwen klacht gisteren meer. Hakka helpt de huis voor door de crisis heen. Was je zelf met Hakka Parma? Zacht en geurig voor vijf cent Voor je wasgoed, haka terrox Mens je wordt gewoon verwend Haka zepen, poetsextracten Schoon wat alles gauw en goed Zonder dat je hoeft te sloven met je het maar met haka doet Van de haka, van de haka koop je steeds goedkoop en goed Kom eens kijken, het zal gelijken. Alles wat de haka doet Want de haka is van ons Geef de rest dus maar de bons Vrouwen klaagt geen steen en been HK had de huis voor door de crisis heen Haka groenten Erten, bonen, appelmoes, een toetje ook. Ik vol steeds de H.K. wenken, dan weet ik dat ik lekker koek. H.K. thee en H.K. koffie, een enkele keer biscuit erbij. Haka levert ze in soorten, koek ook mensen lekker, nee.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 je man soms een sigaartje, neem ze eens van H.K. mee. En tabak ook, hij zal zeggen, vrouw dat was een pracht idee. H.K. drups en H.K. koekjes, soorten vind je bij dozen. Limonades, gems die elders, heus niet half zo lekker zijn. Van de haka, van de haka, koop je steeds goed, koop en goed. Kom eens kijken, het zou je lijken, alles wat de HK doet. Want de HK is van ons, geef de rest dus maar de bons. Vrouwen klaagt geen steen en been, HK helpt de huis door de, de crisis heen. En je nu facturen een pot of pan? Weet je dat je assuranties bij de HK sluiten kan? En dan antraciet en kolen. Volle maat, wees daarom wijs. Coöperatie geeft het beste. En dan van de laagste prijs. Van de haka, van de haka. Koop je steeds goedkoop en goed. Kom eens kijken, het zal je lijken. Alles wat de haka doet. Want de haka. Geef de rest dus maar de bonds Vrouwen klaagt in stenen bing. Haken helpt de huisvrouw door de crisis heen zich, zij u leuze. Coöperatie eist de tijd Geeft opnieuw dan uw bewijzen Van voortreffelijk beleid Met de HK door het leven HK geeft je kracht en moed Samen wij als coöperatoren Vrij de toekomstige moed Van de HK, van de HK we koop je steeds goedkoop en goed. Kom eens kijken, het zal je lijken. Alles wat de Haka doet, want de Haka is van ons. Geef de rest eens dus maar de bons. Vrouw, we klachten geen stenen meer. Haka helpt de huisvrouw door de crisis heen. Ja, is toch prachtig, die twee plaatkanten door jou. Aan elkaar gezet. En, en ja, de HK, zo, wat dat betekent, weet je, maar toch zoiets: een soort, soort consumenten-initiatief uh, om alles goedkoper. En ja, die crisis doorhelpen... Hè? Dus die, die, die, het is weer die, die verschrikkelijke vrolijkheid van, van, van begin jaren dertig, waar je nee, van we moeten er doorheen. Ja, en de HK ook, het winkelbedrijf ook. We uh, ja. allen alle schouders onder, dat proef je ook heel duidelijk. En dat, dat ze heeft natuurlijk speciaal, haar ook genomen vanwege dat gigantische enthousiasme, waaruit die stem. Uh, en of ze nou echt met de haken kocht of zo, dat maakt natuurlijk helemaal niet meer uit. Waarschijnlijk deed ze het helemaal niet. Nee. Mm. Nou, dan gaan we nog even helemaal knock-out met een karion. Is dat waar? Um, ja, nou, dat is de eerste serie platen die voor Philips ooit gemaakt is. Dekka maakte ook voor Philips platen. Uh -huh. Philips begon met een beetje... Uh, Philips maakte in die tijd reclame met het Philips karion. Het was een soort, ja... Uh, dat moet in die spullen ook wel gezeten hebben. Uh, Philips heeft een hele series uh, opnamen laten maken door technici van de NSF in de tijd. in uh, Amsterdam, in Deventer. Ik weet niet of het, het carl nog bestaat trouwens. En in Mechelen. Hmm. In uh, België natuurlijk. En ik had hier een voorbeeldje, uh, kort voorbeeld van uh, carl -Jong uit Deventer. En ik weet niet precies hoe ze het opgenomen hebben... Um, Meneer J. Vincent, alles wat ik ervan weet, Karel Jon de staat op, het, uh, op de opnameformulieren. Um, hij zal best bekend geweest zijn, want er bestaan iets van zes of zeven opnamen van de man. Ja. Of, of het mooie is, is een uh, tweede. Um, het nummer heet Daisy Wel. Je kent het van Daisy. Daisy hè? Het nummer uit uh, ja. de 19e eeuw. Het werd een kortstondig successie in 1934 en 1935. Onder andere in Nederlandse uh, vocale uitvoeringen en zo. Maar dit is dus bij Karel Jon van Deventer. Januari 1936, glad hoor. We'll have a jubilee today. First a king and then a queen in the alley will be seen. Johnny Smith will wear a crown, Mary Ann a paper gown. All the rest with faces clean will march in the tin can army. Uit het archief van Kees Kobijn gaat u nu luisteren naar De Stoker, De Bonten in zijn avondtij gaat rijden en die gaat uh, De herenmodezaken in uit 1937. De duo Lou Bendy en Bob Scholten, Marie waarom heb je lange rokken aangetrokken en Kees Pruis, dat is de laatste, mijn vrouwtje speelt zo fijn trompet uit 1930. Bedankt dat u luisterde naar Vergeten Artiesten via www.vergetenartiesten.nl of via alle social media, u wel bekend. Graag tot de volgende week dus, en dan luistert u natuurlijk weer, dat weet ik zeker. Want als u de nostalgie een warm hart toestraagt, dan heeft u uw programma gevonden. Via www.vergetenartiesten.nl Woorden houden op waar muziek begint. Graag tot ziens. Uit het archief van Kees Corbijn op www.vergetenartiesten.nl Op de vuurplaat in de diepte van het stampend rollend schip Staat de stoker in zijn zweedoek, een piraat hangt aan zijn lip Fire up met slijs en vuurhaak, fire up de haven lacht Waar een hart is dat al maanden in verlangen op je wacht Fire up tot op de rode voor je schrale boterham Laat die karsen lied maar razen. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Als er straks is afgemonsterd. Nou, dan gaan we opgedoft. Fijn met moederpot verteren, bruin gehipt en blauw gekloft. Van. Ja, maat, wat moet je? He? Wat is er los met jou? Moet ik bij de meester komen. In mijn wacht. Hoe heb ik het nou? Het is soms weer wat te vitten met zijn eeuwige gezwam. Nou, hou hem even op de tachtig. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Uh, meester, je hebt me laten roepen. Zit er soms wat, uh, wat extra's aan? Heb ik te veel aan overtime soms? Luister, Nelis. Wees een man, er is zojuist iets meegekomen, met een loodsboot, het is voor jou, ga zitten kerel, weet je, het is een, een boodschap van je vrouw, het is geloof ik nogal ernstig, het lijkt wat vaag, dat telegram, het is iets met je kleine jongen, Rotterdam.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 niet meer op zijn vader wacht. Feyerhubter op de rode die je bloed en zweet ontnam. En je maandenlang van huis haalt. Rotterdam, godson, Rotterdam. Hier is Roland. Roland Vonk van. Radio Rijmot. Dan zal ik eens wat zeggen. Ouderen.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 Waar de blanke toch erduinen, zwittert in de razzolenbloed. Oh, Vergeet de artiesten met mijn drinken, man. Hier is Hilversum de Apel. Zijn heren begint er zonder dat bekende lied dat we nu gaan zingen onder leiding van Piet Meuzelaar. Elke winterdagavond doet een vondje avond, wij houden huizen aan van ons land. We bevinden ons in een chique herenmodezaak. Meneer, wat mag het zijn? Juffrouw, ik, ik wou een okkernokker met brisantlamellen en van achteren gefrosteerd met orinoepflummeltjes. Doorlopende trotters en als het kan met ingebouwde domdompercillen. Oh, oh, ja, ja. Hoe zei u? Ik wou een okkernokker met brisantlamellen van achteren gefrosteerd met orinoeflummeltjes en doorlopende trotten, zodat het kan met ingebouwde domdompercellen. Oh, juist, uh, ja. ja. Ogenblikje, meneer. Ik zal even de chef roepen, hè? Meneer van der Linden? Ja, wat is dat? Nou, die meneer. meneer. Juffrouw, ja, oh, staat u een klant uit te lachen? Nou ja, hij moet hier zitten. Een mens, u had toch niet zo zenuwachtig? Meneer, wat kan ik voor u doen? Meneer, ik bouw een okkernokker met brisant lamellen van achteren gefrosteerd met urinoe en doorlopende trotters. En heet u ze momenteel met ingebouwde domdompercellen? Uh, weet u zeker dat het een, uh, hoe zei u ook van wel? Een okker met brisant lamellen en van achteren gefrosteerd met urinoe Vlemmetjes en doorlopende trotters en dan hier met ingebouwde domdompercellen. Hey, ja, ja, ja, ja, zeker. Een ogenblikje, alsjeblieft. De, de, de baas, waar is de baas? De baas. Bonjour, meneer, bonjour. Prettig u in onze zaak te zien. Ja, het vertrouwde adres voor Heren Modatieklins sinds 1870. U wou geloof ik eens kijken naar een geschikt bikkernokkertje? Nee, nee, een okkernokker met brisantlamellen van achteren gefrosteerd met orinoeflummetjes en doorlopende trotters. Dat kan met ingebouwde domdomplepselen. <laughs> ja, ja, meneer, het is de tijd van het jaar voor, hè? Ik zeg maar, ander weertje, ander kleertje. Niet waar? U is zeker met proef Proefverlof? lof? Proef er, en, nou, ja, ik bedoel, ons devies is voor elk figuur een passend knokkertje, hè? Nog een ogenblikje. Gaat u er wat van? Tot, volgens mij moeten we 6 x twee bellen, jongens. Nee, ik denk er niet aan. Uh, maar wist ik nou maar wat die man bedoelt? Nou, Jansen misschien? Ach oh, ah, ja, natuurlijk, Jansen. Ach, uh, meneer Jansen, uh, zou u misschien meneer even willen helpen aan een passend dingetje? Juist, yes, yes, meneer, wat ik vraag wel, waar gaat het eigenlijk om? Nou, het gaat om een uh, okkernokker met brisantlamellen. Ja, ja. En van achter gefrosteerd met oerinoepflubbertjes. Ja, ja, ja, ja. Ja, oerinoepflubbertjes. Plummetjes. Ja, ja, doorlopende trotters en als kan met ingebouwde domdompercellen. Ja, weet u wat het is, meneer? Die dingen die vliegen weg, hè? Oh, ja? Ja. Wat spijt me dat nou, meneer? Wij hebben gisteren de laatste verkocht, nog wel net in uw maat ook. Ja. Het is echt jammer, meneer. Oh. Ik had u zo graag van dienst geweest. Ja, nou ja, pech gaat. Dan ga ik maar ergens anders kijken. Dat is ja. snertzaak. Ja, de volgende keer beter, meneer. Uh, dag, meneer, tot genoegen. Dag, meneer. Is die vet nog getikt? Of niet Jansen. Nou, oh, daar heb ik niks van gemerkt. Ja, maar wat moest hij dan hebben? Een okernokker met brisant lamellen en van achteren gefrosteerd met urinu-plummetjes... en ingebouwde domdompetcellen. Oh. the queen, and hollyhocks, roses, foxgloves, snowdrops, and forget me nots So <clears> that's so al al voor even reed bestond. De hoogmoderne Eva biedt de man de appel aan. Precies zoals het in het paradijs is toegegaan. En juist zoals de liefde gaat de mode ook haar lang. Eerst lang en dan wat korter, dan heel kort en plots weer lang. Maar rietje haar paletjes waren ook nooit kort genoeg. Nu draait ze plotseling en sleept op ze wel van oog voor droeg. Maar rietje, waarom heb je lang? Lange rokken en vertrokken, Marie, Marie, roep het roep, tot boven op je knie. Marie, Marie, vindt zo jammer dat ik niks meer van je zie. Elk roep ons oh spijt. o oh Marie, ons mooie uitzicht zijn we kwijt. <tied> De ene vrouw bemint men onder mooie ogen paar. Een tweede onder bruidschat en een derde onder haar. Marie had op de titel van Miss Holland nooit een kijk. Der mond was uitgevleien en der neus stond openlijk. De rug was net een achtbaan en van voren was ze plat. Ze had alleen twee beentjes waar een schat van leen in zat. Toen kwam de lange mode en die nam tot grote pech. Het allerlaatste standje van Marie, de schoonheid weg. Marie, Marie, waarom heb je lange rokken aangetrokken? Marie, Marie. Koeeg je zitten boven op je knie, zie je nou wel, Marie, Marie, ik vind zo jammer dat ik niet meer van je zie. Elk roof volg. Mij. Oh Marie, ons mooi uit je zijn we kwijt. Jammer dat ik niet meer van je zie, elk hoofd vol O Marie, ons mooie huis, te zijn we kwijt. De ene vrouw die speelt piano, de andere saxofoon, of op, op een gramofoon. Weer een andere martocello. Ook de die op de winkel spelen de hoogste toon. Mijn vrouwtje speelt voor de pret. Dat is hier op de trompet. Mijn vrouwtje speelt zo fijn trompet. Van het opstaan tot we gaan naar bed. Er is geen vrouwtje dat zo net haar lippen op het mondstuk zet. Daarom vrijen wij zo heerlijk met ander, Want mijn vrouwtje dat kan zoenen als geen ander. Mijn vrouwtje speelt zo fijn trompet. Van dat we opstaan tot we gaan naar bed. Zit ik soms in de fanari. Heb ik wat aardse pet. Zij blaast mijn zorgen weg, al die zorgen zijn me daar zegt ze met haar trompetten, dan blaast ze meelijken. Hoort wat een liefige latraraar. Kom. Als het blaar weer uit mijn vrouwtje speelt zo fijn trompet raar raar van het opstaan tot de gaan naar het bed. Er is geen vrouwtje dat zo net haar lippen op het mondstuk zet. Daarom vrijen wij zo heerlijk met elkaar... want mijn vrouwtje dat kan zoenen als geen ander. Mijn vrouwtje speelt zo fijn trompet, omdat we opstaan tot we gaan naar bed. Vrouwtje speelt zo fijn trompet van dat we opstaan tot we gaan naar bed. Hoor ik? begint ze weer te blazen. Is dat eventjes mooi? Haha. <middelnik> Oren horen s'avonds, het sympathieke goede nacht. In den eter door de afro, na de zending uitgebracht. Weinig kun slecht denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af Berlijn of Londen haben taus ufach ude nacht nacht Maar en wel te rusten. wel te rusten Goede nacht en welterusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avro gaat nu sluiten. Welterusten.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 My baby just cares for me Cause I'll go happy stuff happy stuff be